Katrien Straatman met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen er taken en geld bij. In een akkoord dat minister Bruins heeft bereikt... met artsenorganisaties, verzekeraars en patiënten... staat dat huisartsen meer zorg moeten overnemen van ziekenhuizen. Als artsen bijvoorbeeld vaker bloed afnemen... kan dat op den duur een besparing opleveren, zo denkt Bruins... De minister stelt de komende jaren 470 miljoen euro beschikbaar, zodat artsen de dekking in de avonden, nachten en weekends kunnen versterken en de zorg voor kwetsbare groepen kunnen verbeteren. Ook trekt hij 133 miljoen euro uit om de ICT in de huisartsenpraktijk te verbeteren. VMBO-leerlingen op 20 scholen hebben het centraal examen gedaan, terwijl ze eigenlijk al gezakt waren. Ze hadden een te laag cijfer voor een keuzevak. Sinds dit jaar gelden hiervoor nieuwe regels, maar voor niet alle scholen was dit duidelijk. Minister Slop heeft voor de betrokken leerlingen een uitzondering gemaakt. Daardoor hebben zij voor het keuzevak herexamen kunnen doen. Vandaag horen de leerlingen of ze alsnog hun diploma krijgen. Vorige week bleek dat leerlingen van het VMBO Maastricht mee hadden gedaan aan het centraal examen... terwijl dat niet had gemogen omdat ze hun schoolexamens nog niet hadden afgerond. De leerlingen krijgen nu een half jaar om hun schoolexamens alsnog te halen. Italië zal geen migranten terugnemen die via Italië zijn doorgereisd naar Duitsland, zegt de Italiaanse premier Conte... Volgens hem zijn daarover op de EU-top in Brussel geen afspraken gemaakt. Op een persconferentie sprak Conte zich verder uit tegen de Franse president Macron. Die had gezegd dat opvangcentra voor migranten alleen kunnen worden opgezet in de zogenoemde frontlijnstaten, zoals Italië. Volgens Conte klopt dat niet. Italië is in ieder geval niet van plan zulke centra te bouwen, zegt hij. Het weer, vanavond blijft het nog lang zacht... maar er staat wel een stevige wind uit het noorden. Het kwik daalt vanaf naar 10 tot 15 graden. Ook in het weekend veel zon en warm... met temperaturen tussen de 24 en 31 graden. Ook op de stranden wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Exactly what I need to do Yeah. Hey.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 Het meest is heb ik meest gemist. De geur van je... Like you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 So a high five.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 me right.